Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Hoe ze ook hun best doen, sportscholen zijn niet voor iedereen een fijne plek. Vooral vrouwen geven aan dat ze zich daar ongemakkelijk voelen door het gedrag van mannen. Blijkt uit een enquête van NOS Stories. Dan gaat het om dingen als aanstaren, te dichtbij komen en ongewenste opmerkingen maken. De sportbranche zegt te willen werken aan een veilige omgeving door ook naar de indeling van de ruimte te kijken. Positionering van de toestellen, ergens een plantenbak tussen zetten, iets, iets afschermen. Ja, doe ook melding als je je begluurd voelt, zegt de branche. Dus meld je bij of de instructeur of meld je zeg maar bij, uh, bij de ondernemer, uh, bij de receptie. Misschien ook zelfs punten in de toekomst waar we naar kijken of je het ook anoniem kunt melden als dat een drempel is. Want weinig vrouwen zeggen melding te maken van glurende mannen, zeker als de persoon achter de balie ook een man is. Drie jonge hackers hebben de gegevens van miljoenen Nederlanders in hun bezit gehad. Ze hackten bedrijven en chanteerden die daarna met gevoelige info. De politie heeft ze opgepakt. Ook zijn hun huizen doorzocht. Er werden honderdduizenden euro's aan bitcoins gevonden. Tienduizenden euro's aan contant geld En alle data is in beslag genomen. Het is een grote vangst. Een computer die agenten vonden is nog steeds bezig met het verwerken van gehackte gegevens. De ene na de andere jonge voetbalster krijgt een kruisbandblessure. Experts trekken daarover aan de bel. Het onderzoek blijkt dat meisjes vier tot acht keer meer kans hebben om een kruisband te scheuren dan jongens. Dat komt vooral door te volle speelschema's en trainingen die te veel van ze vragen. Maar ook door hormoonschommelingen. Ado-speelster Kirsten van de Westering kan erover meepraten. Ik merkte ook dat ik in de auto dat ik vermoeid was die week. Eigenlijk de hele week al met trainen. Ik merkte dat ik vermoeid. Maar natuurlijk ga je als topsporter niet zeggen trainen, ik ben vermoeid. Maar ik was op dat moment denk ik ook moe vanwege dat ik uh, uh, ongesteld was. En denk ik ook moe, omdat het natuurlijk een, het, een beetje het einde van het seizoen voor mij was. Omdat voetbal bij vrouwen steeds populairder wordt, vinden experts dat er moet worden ingegrepen om nog meer blessures te voorkomen. Clubs en bonden zeggen dat ze meer weer doen aan preventie en dat ze ook naar de speelschema's gaan kijken. En dan nog het weer, er kan nog wat regen vallen. Vannacht koelt het flink af. Morgen veel wind, regen, kans op hagel en onweer, dan tussen de 6 en 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. De meeste files veroorzaken zo'n 5 minuten vertraging. Op een aantal wegen heb je wel wat meer oponthoud. Zoals op de A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Maarse en de Leidse Rijntunnel. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam heb je ook 10 minuten vertraging. En dat is tussen Schiphol en Knopen de Nieuwe Meer. Op de A10 staan files onder meer op de Ring Noord voor de Koentunnel. Vertraging is ook daar 10 minuten.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 Me. I'll be alone Dancer, you know it baby Tell me Your troubles and doubts Giving me everything Inside and out and donderdagavond hoor. Eerlijk gezegd, Zandvoort draait door. We gaan met uh, de Simple Minds. We klap jullie al dat hij dinsdagmorgen in de kant nog wel zo zit. Ik weet niet precies welk uur, maar hij zit er wel in. We gaan gauw verder, want er zitten ook nog heel wat leuke dingen vanuit het buitenland. Zoals deze uit Luxemburg, Pira en In Your Eyes van de EP Redemption. Since I'm bed baby, I just enter through the night. With all the things you say, it's like living with the day. I struggle to see the you in my life. I need to pay the price. the price. All I start to see is red. The silence seems so loud before we hit the ground. I struggle to see the Wat je ja, aan het begin hoort is van een fotocamera, een beetje een klassieker Nikon, dat schijnt het te zijn. Ik weet in ieder geval dat er misschien één iemand daarop zal reageren. de fotograaf hemzelf. Duran Duran, een Grossman film. daarvoor hoorde je Tira en In Your Eyes, een beetje weer verder met de muziek uit diezelfde periode van Duran Duran uit de jaren tachtig dan wel te verstaan, met Madonna aan een Cussing and Commotion.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 We komen uit IJsland. Ars die dier. Nog aan het eind van het vorige jaar hebben ze hier in Haarlem nog een optreden gedaan. Summertime Sadness. Daarvoor hoorde je Madonna met Causing a Commotion. We blijven een beetje in de sferen, want er is ook een songwriter uit Ierland... en die heeft best wel een alleraardigste nummer afgeleverd. Ze heet Sarah Buckley. Het nummer dat heet Louisiana. I fell in love again down Louisiana's way Something happened when I saw the jasmine play He'd no tip jar, he just had some things to say I fell in love again down Louisiana's way A turning carousel Als je op een gegeven moment vier weken uh, of een donderdagavond ergens in een of andere popzaal uh, bent. Dan heb je ook uh, nog het een en ander in te, te halen als het ook om uh, wat buitenlandse producties zijn, En uh, dat kunnen we dan meestal hier een beetje kwijt in uh, deze Zandvoort draait door. Sarah Buckley uh, zat in de mailbox ergens van mij. En ik denk dat ik zo'n donkerbruif moeder heb. Want uh, BBC Radio Ulster, nou uh, daar hebben we wel iets mee te maken gehad. In het grijze verleden hadden we hier namelijk Rob Murphy over de grond gehad. Dat is 2016 geweest. Dat is een, uh, ook een Ierse songwriter eigenlijk meer uit noord ierland Want die komt uit Belfast. En uh, Sarah Buckley is een echte Ierse dame. En ja, dan is 1 en 1 2. Dus het zou mij niks verbazen als die twee uh, met elkaar hebben zitten kleppen. Van joh, gaat eens even proberen bij die, uh, bij die gast in Zandvoort. Want uh, misschien heb je er wel een beetje kans om dat wat, uh, wat voor elkaar te krijgen. Tot aan de hoofdlijnen van het nieuws van half zeven. Ik zeg altijd skipper maar met die hap, want je wordt er toch alleen maar een beetje ellendig van. Deze van Phil Collins. Hello, I Must Be Going was het album in 1982 wat hij uitbracht. En daar stond dit fijne nummer op. Wel een heel inktzwart nummer. Maar ja, dat krijg je ervan hè, als we een beetje wat in een inktzwarte periode leven. I don't care anymore. Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het stikstofdebat in de Tweede Kamer staan D66 en CDA lijnrecht tegenover elkaar. D66 wil dat boeren sneller verplicht worden uitgekocht. CDA is juist voor meer geduld. Sportscholen werken aan een gezamenlijk meldpunt voor ongewenst gedrag. Ze hebben daar overleg over met onder meer sportkoepel NOC-NSF. Er zijn nu veel klachten over bijvoorbeeld langdurig staren en zelfs achtervolgen. En naar Albert Heijn liggen er binnenkort ook bij de Lidl, Jumbo, Plus en Aldi geen plastic en papieren wegwerpzakken meer bij de groente- en fruitafdeling. Dat moet ieder jaar 126 miljoen plastic zakjes en 10 miljoen papieren zakken besparen. Het weer koelt vannacht af tot rond het vriespunt. Morgen buien met kans op hagel en onweer. Bij flink wat wind wordt het 6 tot 9 graden. V Zij apart alles zwart Come on, I'm gonna do it again. Hear me out. Die zijn ook weer lekker bij zich. Maar goed, er uh, waren de stereo en Daarvoor hoorde je Veline met alleen alleen een cult-hit hier bij ZFM Zandvoort. Deze dame uit Zandvoort doet het heel erg goed hoor. Wendy Moore trekt de aandacht bij de landelijke radiozenders. Vandaar ook dat we het er weer eens even laten horen. I don't know how to be fun. The corner, call me boring. Yep, stay still until the morning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 Had a great night. I don't know how to be. Fun. Zat ik een pillen naar wiet, zare zijn friet. Ze kan het zakken naar beneden. En zo je billen op die biet, zal ik een pillen in wiet, chariz uh, een friet. Ik kan genieten van een wijntje. Maar soms geniet ik van mijn wit Piet Piet. Zat ik een pillen naar wiet, Charlesfries. Ik al schets het bedoeld, hè, dit uh, hele verhaal. Dus het is niet zo dat we dit uh, promoten, zij zelf ook niet hoor. Ook uit Zandvoort, Ziggy en Dins. Want die uh, zullen binnenkort ook nog een opwachting maken bij de paaspop. Dit was een uh, productie van 2-3 Beats. Jong Louis heeft hier ook uh, in de studio gezet. Het uh, kan heel goed werken, maar het moet ook wel gezellig zijn. Want als je dat in een week tijd allemaal bij elkaar moet op gaan nemen... dan ben je wel even bezig. Daarvoor hoorde je Wendy Moore met I Don't Know How To Be Fun. Niet zo lang geleden was er een uh, week van de Belgische muziek bij de Zuidenburen... En straks komt er nog een Belgische productie aan, maar dit was vorige maand uitgebracht. Delta Crash uit België met Growler. Sitting. altijd die vreselijk om lachen, Jos... met sleutels. Daarvoor hoorde je Alice Mouillet... met All Cried Out. En daarvoor... Delta Crash uit België met... Uh, Growler. Uh, ze hadden... Het begin van deze maand, dat is de wek... van de Belgische popmuziek. En daar moeten we dan toch wel iets mee doen... hier in dit uh, programma. Want ja... er komen ook hele mooie dingen uit uh, België. Daar sluiten we deze... Zandvoort draait door ook mee af. Want uh, de, hij zat uh, bij ons in de mailbox... van Alternative World ja, En dan uh, arresteren we dit uur maar eventjes... ...om daar wat mee te doen. Het is van Framan en The Smallest of Robins. To make a nest, mark me with your tiny talents. Search for balance, get a grip, don't let it slip. Do you? Cuddle inside, the hole in my chest. I let the rest, close to my heartbeat. No, it's not the rain, that's reasons for me to complain. your paws, your beak, your tail, and your claws, it's a shame you lost your eyesight cause damn this view is priceless, so fuck them clouds, this weather was not predicted in the forecast, it won't last.